zijn er om die vragen mogelijk te beantwoorden. Ja, precies. Doen we. Ja. Dan gaan we gaan even naar de muziek en we wachten tot de opening van het debat. Leedij. Jij zei, hij, mij, wij, gij, hij, jij. Hey, hey, hey, hey. Er stond een verkeerde in de wachtrij. wat ik heb gezegd. Maar we gaan nu even luisteren. Alles wat, wat ik heb gedaan. De, naar de allende de tranen, in, in mijn ogen in staan het, Is iets van een jou bezoeker. aanwezig Ik, als Met ik het je niet bent doe, er altijd ik, uh, bij ik, naam, uh, dus... ik hoorde er iets tussendoor Maar ik weet niet wat het is Ik denk dat de raad al begonnen is trouwens er is nog geen beeld er niet, Eens even kijken Er is nog geen beeld Maar ik hoorde wel iets Even zien hoor Ooit zie ik je weer Onze vrienden Wouter Stichter, ambtenaar bij de gemeente, die ook nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van het concept voor. raadsprogramma. We hebben een agenda, drie inhoudelijke punten: een bespreking van het concept, uh, uh, of een toelichting op het proces. Een bespreking van het concept uh, raadsprogramma en een bespreking van het proces uh, van de collegeformatie. Ik kijk even rond, kon de vergadering instemmen met deze agenda? Dat is mooi. Dan gaan we daarmee beginnen. Uh, nee, ik ga eerst één vraag stellen. Uh, Luisteraars aan het hoe woord is uh, informateur Marcel van Dam. Het is geen officiële vergadering, het is geen commissievergadering, het is geen raadsvergadering. Ik was al in de U-modus geschoten, want dat krijg je met zo'n microfoon en met knopjes, et cetera. Uh, hoe gaan we dat doen? Uh, zijn daar, want als we het, ik, ik stel voor om het toch in de U-vorm te doen... Maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat het, dan, dat, het, dat het wel formaliseert. Ik weet niet of daar duidelijke gedachten voorkeuren over zijn. Meneer Hendricks? Ik heb daar geen uh, voorkeur in, uh, meneer de voorzitter. Onderen? Nee, dan gaan we het toch uh, volgens de, de klassieke deftige manier doen... met, uh, met de achternamen en meneer en mevrouwen. Goed, de toelichting uh, op het conceptraadsprogramma en het hele proces... Uh, het is het resultaat van een voor Zandvoort ongebruikelijk proces. <kijkt> Na de verkiezingen heeft de raad uitgesproken te willen proberen om tot een raadsprogramma te komen. Met daarin in ieder geval de zaken waarover op hoofdlijnen of brede overeenstemming bestaat. De koers, de ambitie, de zaken waar extra accent op gelegd kan worden de komende jaren. Een raadsprogramma is geen doel in zichzelf. Het kan helpen om een politiek klimaat te realiseren waar vanuit de inhoud gewerkt wordt. Waar vanuit dialoog. Uh, ...keuzen worden gemaakt en besluiten worden genomen... Waar het, ...waar het niet zozeer toe doet wie een voorstel inbrengt... ...maar wat de inhoud is van het voorstel. Het kan er ook toe bijdragen dat er een stabiel bestuur gevormd kan worden... ...en het kan er toe bijdragen dat in, de, in het bestuur van de gemeente... ...de rol van de raad sterker wordt. Uh, natuurlijk is het raadsprogramma gebaseerd op de, de voorkeur... ...de politieke opvattingen van de fracties... ...zoals die ook in de verkiezingsprogramma's hebben gestaan. Maar daarnaast is een onderdeel van het proces ook geweest... ...dat bewoners, bedrijven, organisaties... Aankondigen geven wat zij belangrijk vinden. Uh, waar, we hebben hen gevraagd van waar moet naar uw oordeel het gemeentebestuur de komende jaren vooral mee bezig gaan. Die input is, is de afgelopen weken verzameld en de raadsleden hebben dat betrokken bij het opstellen van het, uh, van het raadsprogramma. Er komt straks een bij als er een raadsprogramma komt. Dat is nog steeds een concept. Er komt er een bijlage bij waar per punt wordt aangegeven op welke wijze het is verwerkt als het, als het, als het is verwerkt. Uh, de maand april heeft de raad gewijd aan, aan het tot stand komen van het programma. Het is steeds intensiever gegaan met een soort apotheose de afgelopen week, waar uh, drie avonden, steeds meer dan vier uur, uh, het werd steeds later ook, uh, is gesproken over de inhoud uh, van het programma. Uh, intensief, heel intensief. Uh, ik kan u wel een observatie geven als, als, als informateur. Er is, uh, het was intensief, er is heel hard gewerkt vanuit een enorme betrokkenheid. Het is... Echt, het waren echt gesprekken op inhoud gericht op waar vinden we elkaar en ook van waar vinden we elkaar niet. Van waar je elkaar niet vindt, omdat er toch echt opvattingen uh, verschillen. Dan kan dat ook. Geef <kliek> je dat ook aan. Um, er was duidelijk respect voor elkaars uh, rollen, posities, uh, opvattingen. En dat was. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik heb het ervaren als een hele plezierige sfeer. En het is echt een compliment aan deze raad dat ze, dat, hoe dat is gelopen. Goed, het concept ligt nu voor. Ambities voor. Uh, ...voor de gemeenteraad Zandvoort. Vanavond zal blijken of er voldoende draagvlak voor dit programma is. En als er dan voldoende breed draagvlak is... ...dan kan, dan kan het raadsprogramma in de raad van 8 mei worden vastgesteld. Dat is zover de toelichting. Dan komen we aan de inhoud van het conceptraadsprogramma toe. We gaan het in drie ronden doen. We gaan eerst een ronde doen van... Een, een bijna technische ronde. Staat nu in het concept raadsprogramma hetgeen we de afgelopen weken met elkaar hebben gewisseld. En zoals we dat de afgelopen weken met elkaar hebben afgesproken, dat het er zou staan. Louter een technische ronde, geen politiek oordeel, maar hebben we het nu goed opgeschreven. Daarna volgt een politieke ronde. Wat vinden de fracties ervan? Hoe staan ze de politiek in? Hoe oordelen ze de politiek over? En tenslotte de vraag, is dit een raadsprogramma dat de raad als leidraad wil nemen voor de komende jaren? Een go, of wordt het een no-go. Maar afgesproken, oh dat had ik ook al gezegd dat er per fractie één, één woordvoerder is. Uh, en dan, we, dan zal het ook voor mij een verrassing zijn wie dat is, maar het zou zomaar kunnen dat het de fractievoorzitter is in de meeste gevallen. Goed, we beginnen met de technische ronde. Laten we een ronde om te vragen aan de fracties: uh, staat het er zoals we hebben afgesproken dat het er zou staan, uh, Er is vanmiddag al een lijstje toegestuurd met, uh, met, met, met correcties. ...punten die eerder waren doorgegeven van uh, dat is niet goed, dat is niet goed. Dat is uh, aan de raad gestuurd, het is op internet verschenen, Volgens mij, er liggen ook exemplaren op de publieke tribune. Het is een vijftal uh, punten. Die kunnen we lopende deze ronde, denk ik, wel, uh, wel, uh, wel erbij pakken. Uh, we gaan geen discussies over doen. Louter het antwoord staat het er, zoals we het afgelopen week hebben afgesproken met elkaar. Uh, toen dacht ik van ik ga steeds de volgorde een beetje anders doen. Uh, ik ga linksom, denk ik. Ik begin bij, uh, bij OPZ. Dank u wel, uh, voorzitter. Joop ja, OPZ. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, wat ons betreft, uh, uh, ja, er zijn altijd wel dingen die je misschien wat anders had neer willen zetten. Maar er zijn in ieder geval voor ons uh, geen overwegende bezwaren of uh, opmerkingen te maken ten aanzien van de technische inhoud van dit stuk. Uh, CDA, ik denk de heer Bluis. Ja, ja dank u wel. Ja, eigenlijk niet, maar uh, toch, de historie is toch belangrijk hè, dat je dat goed opschrijft. Volgens mij zijn we al sinds uh, 1880 badplaats in Zandvoort. Dus dat is echt meer dan 100 jaar. Dus of u daar nog aandacht voor wil geven, want juist in 1880 zijn we juist als badplaatsen uh, gevormd. En voor de rest, uh, ja, natuurlijk zijn er altijd dingen waarover je kan discussiëren uh, hoe dat er staat, maar ik denk dat dit uh, hetgeen is wat we met elkaar besproken hebben. Ja. Kom ik bij uh, GroenLinks, de heer L. Kabali. Ja, wat GroenLinks betreft ook, uh, er zijn geen rare dingen in opgeschreven. dus uh, geen technische punt van aandacht, uh, wat ons betreft. Dank u wel. Kom ik bij Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Wat ons betreft staat het goed genoteerd wat we besproken hebben. Dank u wel. kom ik bij uh, uh, GBZ, mevrouw Van der Veld. Dank u wel. Um, volgens mij mis ik één ding. En dat is dat wij besproken hebben dat we zouden gaan proberen... om het politiebureau 24 uur zeven dagen per week bemand te houden. Te gaan krijgen overleg, structuur. Maar dat, dat, dat punt mis ik staat niet in opgenomen. Voor de rest uh, niet. Overeenkomstig dat wat afgesproken is. Oké, okay, dank u wel. Ondertussen zoeken wij dan op of dat, wat daarover is gezegd. Dan maak ik de ronde uh, verder af. kom ik bij de PVV. Ik denk de heer, de heer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, wat, ja, je kan natuurlijk wat, wat discussiëren over hoe je iets opschrijft. Het een kan wat harder, het ander kan misschien wat zachter of... Uh... Had je graag wat anders gezien, maar dat zijn details. Eh, inhoudelijk zeggen wij van ja, wij eh, herkennen wel wat er besproken is. Ook oh, bij D66, de heer Kuipers. Wij herkennen ons uh, goed in de inhoud van het programma en hebben geen uh, uh, fouten kunnen ontdekken. Dus wat ons betreft klopt het zo. Dank u uh, wel. Uh, VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Wij missen alleen uh, in het hoofdstuk over bereikbaarheid en verkeer we uh, de discussie die we hebben gevoerd over het behoud van het aantal parkeerplaatsen. In de eerder versie stond dat er wel nog in en die is er nou uh, uitgehaald. Terwijl er voor mij een breed draagvlak was om iets op te nemen als het behoud van het aantal parkeerplaatsen. Oké, okay, dank u wel. Knop ingedrukt houden. Dan constateer ik dat, in, uh, uh, dat er op twee punten na gezegd wordt... ...we herkennen ons, dit is inderdaad de weerslag van de discussie. Die twee punten uh, betreffen uh, het punt over... De, po de poging om het Politiebureau 24-7 uh, open te houden en het punt over uh, behoud parkeerplaatsen. Eerst even naar het Politiebureau. Ik kijk even naar ter linkerzijde. Oké, okay, ja. ja. Het punt uh, waar mevrouw van der Veld aan refereert, daarvan is afgesproken om dat uh, onder te brengen in punt uh, bij het hoofdstuk Openbare Orde en Veiligheid. Dus moet ik even kijken welke pagina dat is? Pagina 8. Dat is, onder, dat is ondergebracht in punt 7a. Voldoende uh, aanrijdtijden en bereikbaarheid. Ja, okay. ja. ja inclusief de voetnoot. Ja. Um, oh. nou, dan kom ik bij de, bij de heer uh, uh, Hendricks. Uh, waar, waar u aan refereert is een punt wat in een. Uh, ...de eerste te technische exercitie heeft gestaan... Zeg maar, ...de vergelijking van de, van de verkiezingsprogramma. Dat is toen hier besproken. Dat was een, een, een louter technische quantitatieve van... ...welke punten uh, stemmen overeen. Dat is niet meer teruggekomen in het conceptraadsprogramma... ...althans niet op de manier zoals het daar stond. Uh, ik zit even te denken van hoe we daarmee omgaan... Want ik wil wel voorkomen dat we nu discussies gaan openen of dat er nieuwe punten op tafel komen. Tegelijkertijd is het punt wat de heer uh, Hendricks maakt ook uh, helder. Ik leg het maar even als ordevoorstel aan, uw, uh, aan de vergadering voor. Uh, wilt u dit punt nog besproken, uh, met elkaar bespreken? Van of daar een tekst in het, in het programma voor opgenomen moet worden? Of zegt u, nou vorige week is dat niet op die manier aan de orde geweest. Uh, we laten het erbij. Uh, ik, ik maak gewoon een ordevoorstel van de heer uh, Berense? Oh, En ik ga je gewoon één gangje verder. De heer, de heer Bluis. Uh, nee hoor, voor mij hoeft het uh, verder niet opgenomen, want we hebben het niet expliciet benoemd. We hebben het vooral wel over capaciteit, dat er voldoende capaciteit aan parkeren moet zijn. En toen kwam met name rond de nieuwe project. Hoe organiseer je dat dan? Hoe gaat met de parkeernorm om? En dat is in, op, in punt 6 opgenomen. Meneer Gibali? Ja, daar slaat ik me bij aan. Mevrouw Koper. Ja, ik herken hem ook in de woorden die uh, meneer Bluis net zegt. Bij uh, 6 hebben we opgenomen, weergegeven de discussie die we daar met elkaar over gevoerd hebben. Mevrouw van der Veld. Um, ja, ik, ik ben bang dat het onderwerp inderdaad een beetje ondergesneeuwd is geraakt. En dat het uh, volgens u dan opgenomen is in punt 6. Ja, dan kan ik daar niet uit herleiden dat dat te maken heeft met in het centrum en het behouden van parkeergelegenheid. Dus ik vind eigenlijk wel dat we er iets van op kunnen nemen. Heer Bijn, PVV. Ja, kunt u mij nog even concreet omschrijven waarvan ik iets moet vinden? Ja, ik pak even... Nee, maar dat is inderdaad lastig. Dat, uh, in het, uh, de exercitie waarin we die, die raadsprogramma's op elkaar hebben gelegd... daar staat één punt, en dat, dat, daar is een breed draagvlak voor... er mogen geen parkeerplaatsen meer verdwijnen uit het dorp. Zo stond het geformuleerd. Mee eens. Dat, dat, ja, nee, dat... GELACH dat... <laughs> Ja, dat is een stuk van, van anderhalf week geleden en dat is naderhand niet meer op die manier teruggekomen. Vorige, keer, vorige week is het ook niet op die manier besproken. We hebben het even over parkeercapaciteit gehad in de zin van uh, op straat en, uh, en, en, en parkeergarages, maar verder niet. Dus de vraag is, openen we nu de discussie erover of niet? Dat mag van mij wel. D66... Nou, zoals u net zelf ook zei, we hebben vorige week afgesproken uh, dat de onderwerpen die in de onderhandelingen op tafel kwamen, dat die leidend zouden zijn. en We hadden ook al de gelegenheid om onderwerpen in te brengen die we misten. Het is in die uh, hoedanigheid niet toen op tafel gekomen. Dus ik vind eigenlijk ook dat we onszelf in die afspraak moeten houden dat we dat niet doen. Uh, overigens uh, punt 5 en 6 van het thema bereikbaarheid, verkeer, mobiliteit en parkeren geeft natuurlijk ook aanleiding om er op termijn toch nog eens keer naar te kijken. En ik zou het ook op die manier dan willen doen. Want anders gaan we, er zijn meer partijen die vinden dat dingen niet terugkomen uit het eerste concept, kan ik me voorstellen. En dan gaan we toch weer die onderhandelingen over doen. dat zou ik niet goed vinden. Dank u wel. Nou de heer, heer Hendricks, ik denk het duidelijk is dat u het over wilt hebben. Um, ja, en nou, misschien nog een iets nader duidelijk, want ik, ik lees ook dat er, um, en dat hoor ik ook van de heer Kuipers, dat in punt 6 de discussie is nergens, uh, samengevat. Maar die laat toch iets meer ruimte open voor het verdwijnen van parkeerplaatsen dan dat, ik proefde, dat, dat wij proefden tijdens de discussie. En dat is de reden dat ik hem nou nog even expliciet aan de orde had willen stellen. Okay. Uh, Ten slotte de heer uh, Berense, OPZ, aan de orde stellen. Ja, ik, ik kijk er ook even naar. Kijk, Er, is, er wordt natuurlijk uitgebreid gesproken en verwezen naar het, uh, naar, ook naar het rapport van uh, Goudappel en Kofing van de Rekenkamer. En als je dan punt 5 en punt 6 uh, bekijkt, dan vind ik dat daar in principe voldoende... ...ruimte in zit om, uh, om zeg maar, uh, dit aspect in ieder geval ook in mee te nemen. Dus ik ga ervan uit dat dat in ieder geval meegenomen wordt in die hele discussie rond het parkeren. Uh, en zoals al eerder gezegd, uh, van, ja, gaan we nou de discussie weer opnieuw overdoen? Lijkt me niet zinvol. Uh, ik zou het hierbij bij willen laten. Ik denk dat het voldoende omgegeven staat in punt 5 en punt 6. En ik denk dat dat ook uh, zaak is om dat straks het college daarin scherp te houden dat dat meegenomen wordt. Dank u wel. ...dan constateer ik dat er uh, een meerderheid zegt van niet verder uh, aan de orde stellen nu. Dan sluit ik hiermee de technische ronde af. Um, dan komen we bij de politieke ronde. Uh, de heer Beernsen, kunt u de microfoon uh, uitdoen. Um, politieke ronde is de vraag aan de fracties... Uh, ...wat vindt u ervan? Kunt u het raadsprogramma steunen? Zijn er eventueel punten waar u een, uh, een voorbehoud wilt, uh, wilt maken... Uh, ik had gedacht om het als volgt te proberen. Dan gaan we eens kijken hoe ver we daarmee komen. Ik ga elke fractie vragen, uh, heel beknopt aan te geven... ja, ik steun het programma. Ja, ik steun het programma, maar ik heb een aantal voorbehouden. Nee, ik steun het programma niet. Met een hele korte motivatie om dat als aftrap te nemen... om volgens van daaruit de discussie met elkaar uh, te gaan voeren. Het kan op verschillende manieren, maar ik dacht... deze wil ik wel eens proberen. Even kijken, OPZ hebben we net uh, gehad als start. De heer, het CDA is als start geweest. Dan kom ik bij... Uh, GroenLinks, de heer Gebali. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Um, wat GroenLinks betreft uh, een ja. En een ja zonder voorbehoud. En waarom? Uh, wij kunnen ons heel erg vinden in dit uh, raadsprogramma. We zijn blij dat we met z'n allen uh, tot een raadsprogramma hebben weten te komen. En uh, met speciale aandacht zijn wij blij voor uh, de duurzaamheidsparagraat die erin staat. Wij vinden het een mooie streven en uh, we zijn er blij mee. wel. Dan kom ik bij mevrouw Koper, Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid kan zich ook zonder voorbehoud vinden in dit uh, programma. En uh, ik moet zeggen, wij, wij zijn met de nodige sceptischheid na de vorige keer weggegaan om met elkaar te vergaderen en te onderhandelen. En uh, u zei toen uh, dus straks uh, complimenten aan ons allen. Nou, dat, ik ben ook erg blij met de wijze waarop dat uh, met elkaar gegaan uh, is. Wij kunnen ons dus vinden in het resultaat. Het is mooi op hoofdlijnen. Uh, met ambitie en een, uh, en een duidelijke koers. En een koers van aanpakken. En dat staat ons aan. Wat ons betreft uh, aan de slag. Duidelijk, dank u wel. Uh, mevrouw van der Veld, uh, GBZ. Dank u wel. Ja, een ander geluid. Niet direct een ja. En dat heeft niets te maken met het raadsprogramma. Want wie zou hier nou tegen zijn? Maar met het, uh, uh, het vervolg hierop. Wordt het een coalitie of wordt het een niet-coalitie? Dat is voor ons echt heel belangrijk om te weten voordat ik een ja kan zeggen op het programma. Tuurlijk mis ik punten die ik erin zou willen hebben. Tuurlijk hebben andere partijen dat ook. Maar er zitten in ieder geval geen punten in die ik er niet in zou willen hebben. Dus qua raadsprogramma denk ik, als dat andere voor ons ook ingevuld wordt, zullen we ja zeggen... Maar voor ons is het, het wel of niet een coalitievorming. Duidelijk, dank u wel. Uh, de heer Bedeen, PVV. Ja, dank u, dank u wel voorzitter. Uh, ook wij hebben dit voorliggende programma natuurlijk uh, goed bekeken, besproken met de fractie en, uh, en achterban. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij dit programma niet kunnen steunen. En dat wij dit programma dus derhalve ook niet kunnen ondertekenen. Ik neem aan dat ik straks nog de mogelijkheid krijg om een en ander... Nou ja, als u nu, als we nu een, een korte motivatie kunt geven graag, dan kunnen we straks het wel nog... Nou ja, krijgen. we stellen eigenlijk vast dat we te weinig punten vinden die het gedachtegoed van de PVV uitdragen. Onze voorkeur gaat derhalve uit naar een politiek uh, met oppositie-coalitie... Uh, waar we naar onze mening de inwoner van Zandvoort en specifiek onze eigen achterban beter kunnen bedienen. Tot zover even. Helder, mooi beknopt. Dank u wel kom ook bij D66, de heer Kuipers. Ja, dank voorzitter. Wij zijn blij met dit raadsprogramma. We hebben ook geen voorbehoud op de inhoud, maar wel op het proces. Waarom hebben we geen voorbehoud op de inhoud? Nou, we zijn wat dat betreft heel erg gelukkig met hoe dit proces tot nu toe verlopen is. De eensgezindheid die we de afgelopen weken aan de dag hebben gelegd... om de gezamenlijke toekomst van Zandvoort te gaan bepalen... De positieve toon die ook in het programma zit en we herkennen genoeg uit onze eigen ambities vanuit d 60 Wel één voorbehoud op het proces, wij zijn een ledenpartij en wij hebben de afspraak dat we intern dit soort onderhandelingsresultaten voorleggen aan onze leden. Dat zullen we aanstaande woensdagavond gaan doen. Dat lijkt ons vroeg genoeg om volgende week dinsdag in te kunnen stemmen met dit programma. Het wordt ook voorgelegd als een go-no-go, no go. uh, net zoals dat we het hier vanavond bespreken. Dus dat voorbehoud wil ik, uh, wil ik wel graag maken, dat, uh, dat wij het nog aan onze leden zullen voorleggen. Maar in politiek opzicht zijn wij het eens met dit programma als fractie. Uh, VVD, de heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Ook de VVD is uh, over de hoofdlijnen van dit akkoord uh, positief. Uh, eigenlijk positiever dan wat ik van tevoren had verwacht. Het werd al een, een aantal keer gezegd dat het toch uh, gaandeweg het proces... Uh, ...beter bleek te gaan dan wat ik aan het begin had verwacht. Dus uh, ook in die zin... Uh, ...een compliment voor ons allemaal, lijkt me. In het bijzonder ben ik ook heel blij... ...met de manier waarop er ook naar onze bezwaren geluisterd is... ...over de ambtelijke fusie. We hebben een uh, mooie tekst ervoor teruggekregen. We gaan een evaluatie doen over twee jaar. We gaan daarbij de mening van de inwoners betrekken. Uh, en uh, mocht het allemaal niet zo bevallen... ...als dat we, als dat we met z'n allen willen... ...dan is ontvlechting ook een serieuze optie. Dus wat dat betreft, ik herken me daarin. En ik... Uh, ik vind dat ook heel positief. En zo zijn er meer punten, zeker op hoofdlijnen, waarin we ons zeer kunnen herkennen. Dus we zullen ook ja zeggen tegen dit raadsprogramma. Maar wel een aantal inhoudelijke voorbehouden. En mijn vraag, wilt u dat ik dat meteen nu toe Ja, Doet u dat gelijk maar, want dan hebben we het zomaar hebben we de aftrap gegeven. Ja, precies. Nou, bij het hoofdstuk over bereikbaarheid. We hadden net even de discussie over het. of een poging tot een discussie over het aantal parkeerplaatsen. En ik vind punt 6. Waar het gaat over het herrijken van die parkeernorm vind ik dermate algemeen geformuleerd dat het nou ook zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal parkeerplaatsen of het naar beneden bijstellen van die parkeernorm. En dat is voor de VVD geen optie, dus daar zit een voorbouw. Je hebt het gebied van economie, punt 9 is dat, het gaat over het circuit. Wij zetten in op de terugkeer van de formule 1 binnen de huidige regelgeving, natuurlijk is dat de inzet. Maar mocht om wat voor reden dan ook verruiming van die regelgeving uh, nodig zijn, is de VVD daar uh, zeker niet op voorhand tegen. Uh, dus ook daar een voorbouwt die de huidige regelgeving is wat ons betreft, ons betreft niet uh, niet heilig. Um, even kijken. Ja, ook in dat economie hoofdstuk trouwens. Als ik, moet ik weer terug. Dus op punt 2 uh, gaat over de leegstand van uh, onder andere gemeentelijk vastgoed. Um, wat ons betreft mogen op het raadhuis uh, en op andere gemeentelijke vastgoed geen uh, besluiten worden genomen die een terugkeer van het ambtelijk apparaat uh, tegengaan. Dus voor lange duurverhuur of een verbouwing van het raadhuis zullen wij uh, ook tegen zijn. Um, ja, de duurzaamheidsparagraaf, uh, daar gaat het onder andere over de duurzaamheidsfonds. Dat is punt 5. En wat ons betreft hangt het al heel erg vanaf hoe dat fonds concreet wordt uh, ingevuld. En waarbij wij we wel vinden dat het een revolverend fonds moet zijn. Of in elk geval een systeem met leningen of wat dan ook. Maar in elk geval, het moet geen subsidiepotje voor hobbyprojecten worden. En dan het laatste voorbehoud, uh, voorzitter, is op het hoofdstuk projecten. Daar staat het Watertorenplein. We gaan door met de huidige plansflectie. Um, daar maakt de VVD het voorbehoud dat wij tegen het wijzigen van het bestemmingsplan zijn. Dus dat we daar niet zomaar in mee zullen gaan. En dat was hem, uh, voorzitter. Dank u wel, Dank u wel uh, meneer Hendricks. Even kijken of ik goed geteld heb, want dan hebben we allemaal uh, de administratie op orde. U maakt een voorbehoud op uh, pagina 12.6... Uh, op pagina 15.9, uh, op pagina 14, excuseer, andersom gemoet, punt 2. Ik volg, ik volg uw volgorde. Op pagina 16.4 en op pagina 18.3. En nu heeft u heeft uh, uw voorbehouden, de, de motivatiedracht heeft u toegelicht. Dank u wel. Ga ik naar uh, OPZ, uh, de heer Berensen. Uh, dank u wel, voorzitter. Toen wij begonnen met dit, uh, met dit project. Toen uh, was dat denk ik best ambitieus. Um, en ik heb ook uh, als, zeg maar, als uh, woordvoerder van OPZ um, af en toe ook wel eens getwijfeld of, uh, of dit allemaal goed zou gaan. Um, en ik heb ook me wel eens achter de oren gekrapt van um, had ik me dit allemaal op de hals moeten halen. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, en u gaf het zelf al aan en ook nog een aantal andere sprekers hebben dat al gememoreerd. Met name de wijze waarop uh, de afgelopen, of eigenlijk de vorige week, die drie avonden, met elkaar is uh, gedebatteerd en gediscussieerd. Uh, daar was ik enorm blij mee. Want dat gaf aan een stuk respect, wat ik in het verleden wel eens gemist heb in deze raad. Uh, en het ook uh, wat nog belangrijker was, denk ik, het uh, proberen te vinden van elkaar en in elkaar standpunten en elkaar ...toch te helpen om iedereen aan boord te houden. En daar was ik heel erg gelukkig mee. Dus dat wilde ik toch nog even hier memoreren. Um, als OPZ hebben wij natuurlijk ook wel wat dingen... ...of wat zaken waarvan we zeggen van... Uh, ...moeten we daar nou een voorbehoud maken of, uh, of niet? En we hebben gemeend om uh, zeg maar hier uh, toch positief in te gaan... En we zullen, denk ik, straks in de discussie, want er komen ongetwijfeld natuurlijk bij de uitvoering, komt nog wel weer het een en ander discussie boven. Eh, zullen we dat dan, onze punten, wel, uh, wel aangeven. En we hebben gemeend dit raadsprogramma zonder verder voorbehoud te moeten accepteren. En dat gaan we dus ook doen. Dank u wel. Dan in deze ronde, de laatste CDA, de heer Bluis. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ja, allereerst, wat ik het meest mooie vind van dit programma, is dat u zelf, u met z'n drieën voor ons het voorwoord hebt geschreven. Want daar hebben we het niet over gehad. Van, van, van moet het nou uitstralen? En eigenlijk toen ik dat had gelezen... ik denk, nou als de rest van de punten er dan goed in staan... dan komt het vanzelf wel goed. En dat klopt, hè. Een sterk, stabiel bestuur. Optimaal gebruik maken van de kracht van de samenleving. Ambities, kracht tonen, concrete resultaten. Nou, dat, toen ik dat las, denk ik van... ja, dat is, dat is de basis. Dat zijn de mooi drie... ...strakke uitgangspunten waar we de komende drie jaar steeds elkaar aan moeten spiegelen. En dan denk ik dat vervolgens de inhoud dat aangeeft. En natuurlijk in die inhoud zit heel veel bandbreedte. Heel veel bandbreedte die ingevuld moet worden. Daar krijgt straks een college de rol in. En daar krijgt de raad zijn rol in. En volgens mij heet dat dualisme. Dus wat dat betreft is dit een, volgens mij een fantastisch raadsprogramma. Wat helemaal voldoet aan de wijze waarop wij dualistisch met, met straks college en gemeenteraad met elkaar om kunnen gaan. En waarin ook met name ook de bevolking en gemeentes voor de samenleving, ondernemers aan bod komen. Dus chapeau voor het resultaat wat we met z'n allen bereikt hebben. Dank u wel. Dank voor deze eerste ronde. Uh, even kijken, als ik hem samenvat... dan zeggen GroenLinks, Partij van de Arbeid... Uh, OPZ en CDA... die zeggen zonder meer ja. VVD zegt ja, met een aantal voorbehouden. D66 zegt ja... met als aan kanttekening... we hebben wel een procesmatig voorbehoud... omdat we een ledenpartij zijn... en wij nog aan onze leden voor moeten leggen. PVV zegt nee, wij zien andere mogelijkheden... om politiek te bedrijven. En GBZ zegt inhoudelijk... Uh, staat er... U formuleerde het wel mooi. Inhoudelijk staat er niets in wat ik er niet in zou, uh, zou willen hebben. Um, maar voor mij hangt het heel sterk af van hoe het vervolgd zal zijn. Dat is in een notendop samengevat de, de, de opbrengst van deze eerste ronde. Um, Volgens mij is het wel goed om elkaar even verder uh, hierop uh, te bevragen of te bespreken. Wie wil in reactie op een van de anderen het woord? Ik, maak, ik inventariseer eerst even en dan, maken we dan de, uh, gaan we dan aan de slag. Wie wil het woord? Geen behoefte aan? Nee, op zichzelf kan dat. Hè? Want als u zegt, van, nou ja, het is duidelijk, het standpunt van de VVD is duidelijk, het standpunt van D66, et cetera, is duidelijk. Um, dan, dan kan dit verder, uh, dan kunnen we dit op deze manier. Dan nou, moeten we even kijken, want dan zijn er... Santé. Dan is er één uh, specifiek punt waar we dan even naar moeten kijken in het proces van deze avond. van Hoe gaan we om met het punt van, van GBZ. Volgens mij wil Geert-Jan... Sorry, de heer Bluis van het CDA die wil graag het woord. Anderen ook nog? Niet op dit moment. De heer Bluis. Nou, Ten eerste aan haar uh, GBZ van hoe ze dat uh, dan gaan doen. Ik denk dat ze een voorbehaald nu maken. En bij de vergadering waarschijnlijk wel voor of tegenstem Afhankelijk van de verdere ontwikkeling. Aan de, de PVV de, de, eigenlijk de vraag van ja, te weinig punten uh, herkenning. Maar met alle respect, u hebt ook geen extra punten ingebracht. Dus dat vind ik dan, want dan hebben we daar een politieke discussie over kunnen voeren. En dat heeft u niet gedaan. Dus wat, ik ben toch wel benieuwd waarom die reden dan is dat u die punten dan niet hebt ingebracht. Omdat die punten waarvan u zegt, ik zie te weinig van onze andere punten terug. Maar ik heb niet gemerkt dat u andere punten hebt ingebracht. Eén punt heeft u ingebracht, echt ingebracht. Dat is ook overgenomen. Uh, dus ik ben wel benieuwd waarom u daar zo voor kiest. En dat u oppositie-coalitie wil voeren, dat is, dat is prima. Dat hoort bij het dualisme, dat heb ik ook net gezegd. Maar daar ben ik nog wel even, even benieuwd naar. Ja, en, en, en bij de VVD, ja, het zijn toch een aantal behoorlijke punten... ...zeker uh, ook inhoudelijke punten die, uh, ja, die vragen om nadere uitwerking... ...en de, de, hoe, hoe gaat de VVD dat, dat, dat doen? Ziet de VVD dat in het kader van dat er dan een, uh, een coalitieakkoord zou moeten komen... ...om deze punten fijn te slijpen? Of, of dan ben ik benieuwd wat de strategie van de VVD daarin is? Dank u wel. Zijn er nog andere vragen die u aan elkaar wilt stellen? Dat is volgens mij nu niet het geval, maar iets zeg maar dat het zomaar zo zou kunnen zijn. Dan geef ik eerst het woord aan mevrouw Van der Velde. U kreeg de vraag van, de, van, de, van het CDA van hoe ziet u dat, uh, uw, uw voorbehoud? Nou, ik moet u zeggen, uh, ik heb heel wat anders gehoord. Ik heb gehoord van het CDA hoe het CDA denkt dat GBZ zal doen. Dat vond ik wel apart om te horen. Uh, GBZ is uh, heel goed in staat om zelf besluiten te nemen... En nogmaals, voor ons is inderdaad het vervolg het belangrijkste. En dan kunnen we hem alsnog ondersteunen en misschien niet ondertekenen. Maar waar het ons om gaat is, komt er een coalitie? Of komt die er niet? Als ik dat weet, dan hoort u van mij ook meer. Laten we dit punt eerst even doen, want dan kunnen we het op deze manier partij voor partij. Volgens mij worden de heer Kuipers van D66 daarop reageren. Ja, ik zou wel graag willen weten van mevrouw Van der Veld wanneer zij... Um een college ziet als een coalitiecollege. Want er ligt een advies voor van de informateur... daar gaan we het natuurlijk zo over hebben. Maar ik hoop dat de variant waarbij er een college komt... zonder apart coalitieakkoord... maar met een raadsprogramma wat wordt uitgevoerd... dat u dat wel interpreteert als een college zonder coalitieakkoord. Maar dat weet ik niet zeker. Dus ik zou graag willen dat u daar dan uh, een tipje van de sluier geeft. Mevrouw van der Veld, uh, GBZ. Nou, ik zal het tipje... U had het gewoon veel eerder kunnen vragen ook natuurlijk. Hè. U weet dat ik heb altijd al gezegd... dat coalitie, oppositie... dat dat een keer over moet zijn wat ons betreft. En dat je gewoon één raad moet zijn. En drie à vier wethouders. En wie die wethouders zijn... maakt mij niet uit. Als het maar in ieder geval niet zo is... dat het, zoals het in alle andere periodes die ik heb meegemaakt zo is... Dat uh, sommige coalitiepartijen uh, ja, beter worden voorgelicht dan de oppositiepartijen. En dat moet niet kunnen. Dan ben je niet wethouder namens een partij, maar wethouder namens de raad. En daar moeten we naartoe. Dank u wel, uh, de heer Kuipers. Uh, deze 66 zesde nog een keer. Nou, dan, dan nog even de controlevraag, want soms helpt dat. Ik hoor u dus zeggen, als er een college zou komen, dat het raadsprogramma zoals wij dat nu hebben voorliggen, uitvoert... maar niet een apart coalitieakkoord heeft... dan ziet u dat als een college zonder coalitieakkoord. Dus een meerderheidscollege dat het raadsprogramma SEC uitvoert. Mevrouw van der Veld, GWZ. Nou, ik vind het leuk dat u dat vraagt, maar als dat zwart op wit staat... hoe moet ik het dan anders zien als dat straks st zwart op wit zou staan? Als je geen coalitie vormt... Maar er komen wel collegeleden, die hebben we nodig, hè, collegeleden. Dat weet u ook, hè? Ja. En dan, het maakt mij niet uit of ze nou uit een partij komen of van buitenaf. Of, maar in ieder geval dat het niet zo is dat er een coalitieakkoord getekend wordt, wederom. Ik denk dat dit voldoende, voldoende besproken is. Duidelijk? Uh, nou. eh? Dan ga ik naar de tweede, de tweede vraag van de CDA, was gericht aan de, aan de PVV. Uh, de strekking is, uh, u, heeft, uh, u geeft aan dat er niet voldoende uh, punten van de PVV in zitten. Het CDA vraagt u, uh, waarom heeft u dan zelf geen, uh, geen punten ingebracht? Uh, u heeft pu een punt ingebracht uh, en dat is overgenomen, dus waar zit het dan? Ja, voorzitter, dank u wel. <coughs> nou, ik uh, wil dan even toch goed uitleggen waarom wij tot dit besluit zijn gekomen. En ik denk dat in de loop van mijn verhaal ook daar de antwoorden wel op zullen komen voor de heer, uh, heer Bluis... Uh, want ook wij zijn niet zomaar tot dit standpunt gekomen. Uh, en allereerst ook een woord, uh, voorzitter, van dank naar de makers van dit document en een woord van waardering naar alle betrokkenen. Wij vinden ook dat in elk geval we zeer respectvol met elkaar zijn omgegaan. En dat we elkaar in de afgelopen periode ook beter hebben leren kennen. Wat ongetwijfeld de komende raadsperiode ten goede zal komen. Ik zie dat positief in. Dit in tegenstelling tot wat we soms in andere gemeenten zien, uh, zien gebeuren. Uh, voorzitter, even over de inhoud. We hebben afgelopen week drie avonden intensief gebruikt om tot het uiteindelijke voorstel te komen waar we het vanavond over gaan hebben. Wij hebben inderdaad uh, vast moeten stellen dat we te weinig punten vinden die het gedachtegoed van de PVV uh, uitdragen. En uh, zoals al aangegeven gaat onze voorkeur dan ook uit naar een politiek met oppositiecoalitie, uh, waar we onze inwoner en specifiek onze eigen achterban mee, beter mee denken te kunnen bedienen. Dit raadsbrede programma brengt ook met zich mee dat wij denken dat verantwoordelijkheden niet meer echt vast liggen... en daarom te flexibel kunnen worden. Het voornaamste struikelblok voor ons is de duurzaamheidsparagraaf en de enorme ambitie die hiervan afspart... Laat ik vooropstellen dat wij absoluut niet tegen duurzaamheid in het algemeen en recycling zijn. Echter wel tegen de enorme kosten die een en ander met zich meebrengt. We constateren dat we helaas geen inhoudelijke discussie hebben kunnen voeren aangaande energietransitie, CO2-uitstoot, klimaatakkoord, klimaatneutraal bouwen, circulaire economie, opwekken van groene energie en zogenaamde andere duurzame manieren om energie op te wekken. Ook de wijze, voorzitter, van voorgestelde gescheiden afvalinzameling steunen wij niet. Omgekeerd afvalinzamelen is gedoemd te mislukken. Omdat scheiden van afval aan de bron simpelweg niet werkt. Dit is al verschillende malen in landelijke projecten bewezen. En restafval dienen de mensen dan zelf weg te brengen. Ja, lopend op de fiets met de scootmobiel. Daar kunnen wij niet zoveel mee. En we vinden ook dat je dit de burger niet aan moet doen. De grote vraag is voor ons... Wie gaat dit allemaal betalen en hoe? Om een wat ouder huis van aardgas af te halen, te isoleren en te voorzien van alternatieve warmtebronnen... ...is al gauw 20.000 tot 30.000 euro nodig. Gaat de gemeente dat betalen voor de inwoner? Ik geloof er niks van. Men zal dat zelf moeten ophoesten en dat is onacceptabel en onmogelijk. Wij zijn tegen het nutteloos omhoog schroeven van de energiekosten waar iedere inwoner onherroepelijk mee geconfronteerd gaat worden. In de praktijk zijn het vaak ook nog de lagere inkomens die procentueel veel geld uitgeven aan energie en daardoor het hardst worden getroffen. Kortom, deze paragraaf is voor ons veel te ambitieus. Feitelijk niet haalbaar en zonder enige wetenschappelijke onderbouwing opgesteld. Hier wordt de burger financieel de dupe van. Voorzitter, tevens wordt onze natuur de dupe, al lijken het allemaal groene maatregelen te zijn. Er zullen nog vele windmolens bijkomen... En er zullen vele weilanden en natuur... ...zal plaats moeten maken voor solarvelden. Deze trend is al ingezet. Heer Denik, ik ontbreek u weer, want ik richt het alstublieft even... ...op het raadsprogramma en wat daar staat. Dus De vraag is van het CDA... ...welke punten herkent u niet? Dus houd specifiek even op, de op wat hierin staat... ...of wat er in had moeten staan volgens u. Uh, nou nee, ik wil toch even aan mijn achterban uitleggen... ...hoe we tot deze conclusie zijn gekomen. En ik, ik ga onderwijl ook in... ...op de vragen van de heer Bluis. Maar ik vind het belangrijk om even de tijd te nemen om dit document uh, voor te lezen zoals ik het wil. Dank u wel. Dan geef ik u die gelegenheid. Prima. Er zullen nog vele windmolens bijkomen en vele weilanden en natuur zal plaats moeten maken voor solarvelden. Deze trend is al ingezet, dat zien we om ons heen in Noord-Holland en andere provincies al gebeuren. Het levert boeren namelijk gewoon meer geld op om op deze manier hun land te verhuren. Dat dit uiteindelijk de kosten gaat van onze natuur en economische zelfstandigheid is inherent en zullen we later pas gaan ontdekken. Met andere woorden, wij vinden dat groen en duurzaam hier inhoudelijke contrasten vertonen. Daarnaast uh, over de opbrengst van de Eneco-aandelen. Die hoeft wat ons betreft ook niet in een duurzaamheidsfonds te worden gestopt. Hier, kunnen, hier zien wij bijvoorbeeld liever belasten, uh, lastenverlaging mee, uh, belastingen uh, kunnen financieren... zodat de Zandvoortse inwoners en ondernemers daar iets aan hebben. Echter een positief punt in deze duurzaamheidsparagraaf. Blij zijn we zeer zeker dat hierin aandacht wordt gevraagd voor het bevorderen van dierenwelzijn. En dat is inderdaad een van de punten geweest, heer Bluis, die wij hebben aangedragen. En dat is ook echt nodig. Iets globaler, voorzitter, over dit document. Um, wij stellen vast dat dit soms zeer ver op de inhoud ingaat en op andere items... Uh, weer, ...weer wat onduidelijk is en heel algemeen. Het is wat ons betreft daarom gedeeltelijk een waardevol document voor de toekomst... ...maar het bevat ook op veel punten te zachte en niet gekwantificeerde afspraken. Daarom noem ik graag nog een aantal punten uit het raadsprogramma... ...waar de PVV anders over denkt. Punt 1.6. De gemeentelijke lasten. We schakelen even over naar Pieter Jouwstra die zo iets laag mogelijk wil toevoegen. Blijven. Dat is onderbreken, want het lijkt wel alsof de PVV nu met algemene beschouwingen bezig is... Uh, het is niet uh, ja of nee. Nee, er komt een toelichting. En die is tot erg, erg, erg, lang. Maar ze hebben aangegeven dat ze niet mee willen doen. Nee, maar die algemene beschouwingen komen pas in november, Pieter. Ja, precies. Maar ik wil het alleen maar even zeggen. Oké. Okay. Dus we kunnen weer verder? Ja. Oké, okay, gaan we weer terug naar Marco Deen? Waar onze prioriteit af liggen. We willen niet de afhankelijkheid bij hun laten. Dat kan concreter worden opgesteld. En zo was het volgens mij ook afgesproken tijdens een van de avonden die we bij elkaar hebben gezeten. Voorzitter, punt 6.4. Zandvoort is toerisme. Waarom zouden we geforceerd bedrijven binnenhalen die niet gelieerd zijn aan toerisme? De vraag is, wat bereiken we daarmee? Punt 6.5. Kritisch kijken naar de samenwerking met Amsterdam en kritisch kijken naar de rol van de VVV in deze en naar de beloofde subsidietoekenning. 6.7. Wij zijn niet gecharmeerd van het pop-up principe. Structureel bereiken we hier te weinig mee. Punt 6.10. Kunst en cultuur faciliteren heeft niet onze eerste voorkeur. En welke bedragen zijn hiermee gemoeid? 6.13. Concrete lastenverlaging en concreet minder regels voor ondernemers is wat wij willen. Met vage omschrijvingen als in dit punt gaat dat niet gebeuren. Nogmaals voorzitter, wij vinden ook een groot aantal items terug in het raadsprogramma die onze steun krijgen. Zoals we ook hebben aangegeven in de uh, driedaagse bijeenkomst. Uh, maar daarnaast vinden wij helaas te weinig items terug uh, of te veel items terug die wij niet kunnen steunen. En wij houden de deur daarom ook niet echt op een kier. Daarmee zouden we onze standpunten verlogenen. Desondanks hopen we dat gesprekken betreffende collegevorming die deze week gaan plaatsvinden... En dat de financiële onderbouwing voor dit raadsprogramma wellicht nog tot aanpassingen gaat leiden. Wel willen we duidelijk aangeven dat we, hoe dan ook, ondanks dat wij dit programma niet zullen ondertekenen, als PVV constructief mee gaan doen aan het samenwerken met alle partijen. Onze intentie is absoluut niet, laat dat vooral duidelijk zijn, om de vooruitgang voor Zandvoort te frustreren. Het programma biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst... maar verder investeren in dit traject lijkt ons niet zinvol. Tot zover onze bijdrage. Dank u allen. Dank u wel, de heer Deen. Uh, even kijken wie u wil reageren. De, de heer gibali ghabali wil, wil uh, reageren. Anderen ook. Geef de heer al het woord? Ja, ik vind het uh, erg jammer. En waarom vind ik het erg jammer? Uh, op bijvoorbeeld het, het thema, komt u nu met best wel wat... ...punten naar voren, die ik eigenlijk niet heb gehoord tijdens, uh, tijdens het overleg. En zo zijn ook op, op meerdere punten, dat, dat, dat ik nu eigenlijk een totaal... ...ja, een, op, opeens wel iets van de PVV hoor, maar die dingen die zijn niet verteld aan de onderhandelingstafel... wat ...vanuit mijn oogpunt. Ik heb er drie dagen zelf gezeten. En ik vraag me toch af waarom u dan ervoor heeft gekozen om die punten dan niet naar voren te brengen... ...tijdens de, uh, tijdens de onderhandelingen. Heer Deen, uh, PVV. Ja, weet u, voorzitter, wij hebben uh, deelgenomen aan die avonden. We hebben daar onze inbreng gedaan. Soms was dat wat lastiger, soms was dat wat eenvoudiger. Uh, er zijn heel veel momenten geweest dat we met vier, vijf mensen door elkaar heen hebben gesproken. Er zijn voorstellen gedaan voor uh, opstellen van bepaalde tekst. Uh, wij hebben willen afwachten hoe dit document eruit uh, gaat zien. En zoals volgens afspraak uh, ook willen kijken tot vanavond om hier de go, no go, steunen, niet steunen te bespreken. Weet je... Uh, zo is het gegaan, ja. Ja, dat, dat, dat, dat is uw lezing dan. Um, ik zou denken, als ik een raadsprogramma zou kunnen meeschrijven... dat ik dan juist aan het begin erbij wil zijn... en juist mijn punten daarin wil opzien genomen worden. Want het klinkt nu net alsof u uh, ja, er niet bij was, zeg maar. Terwijl we wel met, met, met z'n allen een discussie hebben gevoerd. En ik vind het heel erg jammer dat, dat u dan nu op dit moment zo naar dit proces kijkt. Want um, ja, ik had dan graag tijdens die onderhandelingen ook gewoon gehoord van u. Waar, waar uw bezwaren lagen, en waarom, en hoe dat misschien wel tot elkaar zouden zijn, kunnen hebben gekomen. PVV. Ja, dank u wel. Dat, uh, dat, dat mag natuurlijk, de, meneer El Kabali. Dat mag u zo vinden. En uh, mijn collega uh, fluistert mij ook net in dat er wel degelijk ook op het gebied van duurzaamheid is geprobeerd het een en ander duidelijk te maken. Uh, ja, dat, dat uh, strookt toch heel erg met uh, hoe, uh, hoe het er nu in, uh, in staat. Ja, en daarom wil ik het eigenlijk daarbij laten. We kunnen hier vanavond een hele politieke discussie uh, houden. Maar volgens mij zijn er nog wel meer partijen die hun standpunt willen, willen uitleggen. En waarom ze voor of tegen dit, uh, dit raadsprogramma zijn. En ik wil voorkomen dat we hier in een situatie belanden waarin we heel politiek de hele avond gaan vullen. Terwijl uh, ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Daar sta ik achter. En zo is het. Dank u wel, uh, meneer Deen. Dan stel ik voor om dit punt hier, uh, hier af te sluiten. Dan staat er nog... Eén vraag over van de heer Bluis, CDA, aan, aan de VVD. Uh, hoe ziet u de, de voorbehouden? Wat betekent dat voor het, voor het verdere proces? Uh, hoe, hoe moeten we dat als raad interpreteren? Um, sorry, de heer. Sorry. de heer Hendricks, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Bluis vroeg, willen wij die uh, voorbehouden in een nader coalitieakkoord of zo uh, zien? Nou, daar komen we straks op bij een volgende agendapunt. Maar wat ons betreft hoeft er geen coalitieakkoord uh, te komen. Uh, dus het hoeft daarin ook niet te worden geregeld. Uh, de punten die ik heb genoemd, die voorbehouden, zijn punten die wij bij de bespreking hebben ingebracht, maar waar we geen meerderheid op dat moment voor konden vinden. Of geen ruime meerderheid voor konden vinden op dat moment. Dus dat betekent, nou, we willen ook de, de, de voortgang niet frustreren, we willen de, de vele goede punten in het raadsprogramma gewoon kunnen steunen. Maar de punten die ik uh, noemde, en met de toelichting daarbij, uh, maken volgens mij duidelijk hoe de VVD zich op die punten uh, als fractie op zal stellen de komende vier jaar. Omdat als je het akkoord leest, zou je anders iets anders kunnen verwachten en dat wil ik voorkomen. Dank u wel, de heer Hendricks. Naar leiding van het antwoord nog vragen van anderen. Voldoende duidelijk. Dan denk ik dat we deze... Knop ingedrukt houden. Ik heb nog wat te leren. Uh, ik denk dat we deze ronde af kunnen sluiten. Uh, want meteen komen we bij de vraag uh, go, no, uh, no go. Uh, fracties hebben zich uitgesproken. De uh, eventuele voorbehouden of, uh, of het niet om mee willen ondertekenen uh, zijn toegelicht... Uh, ...het proces richting de eigen partij... ...dan wel het proces in verband met coalitievorming is uh, toegericht. Uh, dat brengt mij bij punt drie van deze ronde. Het derde punt van deze ronde, een go-or-no-go. No go. uh, we hebben met elkaar besproken van... ...is dit nu technisch gesproken... ...hetgeen er afgelopen dagen is, uh, is, is, is afgesproken met elkaar. Dat is het geval. We hebben de ronde gemaakt langs de fracties... ...hoe staat u er uh, politiek in? En dan ligt nu de vraag voor... Wat gaat u ermee doen als raad? Is het, de, is het de basis, is het de leidraad voor de komende jaren? Een raadsprogramma wat u wilt tekenen, waarvan u straks tegen het college zegt... ...maak een uitvoeringsprogramma, maak een financiële vertaling, faseer het in de tijd. Of, uh, of zeggen we tegen elkaar, van: het was een interessante poging, het was een goed proces... ...maar we gaan wat anders doen. Um, ik ga een ronde maken. Um, en eigenlijk hoeft u niet veel meer te zeggen, maar u mag het kort toelichten... ...dan een go of een no-go. En dan moet ik even kijken, volgens mij ben ik net... Ik ben bij de Partij van de Arbeid uh, geleverd. Mevrouw uh, Koper, uh, Partij van de Arbeid. Ja, wat ons betreft uh, vinden we dit raadsprogramma voldoende om te, te ondersteunen. Dus dat is een goal. Dank u wel. Mevrouw Hendricks, GBZ. Ah. Mevrouw Van der Veld, GBZ. Hé, meneer Van der Veld. Hé, Martijn. Ze zijn erachter gekomen, maakt niet uit. Hadden um... we het niet mogen zeggen? Nee. Nee, ja. Nou, lekker weer dan. Oké. Okay. Uh, ja, ik, ik denk dat ik net al duidelijk ben geweest. Een, een go op inhoud en een, uh, een no-go omdat ik het gevolg nog niet weet. Ja. Dank u wel. Uh, de heer Deen, PVV. Dus je kan zowel go als no-go doen. <hijen> Ik denk, ik denk dat duidelijk is dat het voor ons een no-go is. Ja, maar overigens niets ten nadelen van de opzet, hoe het gegaan is... en het begeleiden van, uh, van uw kant. Dank u wel. Uh, heer Kuipers, D66. Ja, een go op inhoud. Maar ik heb een voorbehoud gemaakt op proces. Wij gaan het met een zeer positief advies aan de leden voorleggen. Dus ik, uh, ik verwacht dat het goedgekeurd wordt. Uh, maar wat de fractie betreft een go... En uh, volgende week uh, weten we ook of we de steun van de leden hebben gekregen. Dank u wel. Uh, de heer Hendricks, VVD. En go, voorzitter. De heer Berends, OPZ. Zonder aarzeling, een go. De heer Bluis, CDA. Een go. De heer Elgebali, GroenLinks. Ook, ook een go. go. Dank u wel. Volgens mij is het antwoord helder... Het wordt een go. Uh, een historisch moment. Ik feliciteer u daar van harte mee, want het is toch wel even een, een ding. Waar we anderhalf, twee weken geleden misschien van dachten: van, waar gaat het uitkomen? De heer, de heer Berens heeft het al uh, aangehaald. Uh, gefeliciteerd. Ja. Nou, dat, is, dat brengt ons. Uh... Goed, het eerste agendapunt staat erop. Uh, toch met een absolute, nou bijna absolute meerderheid. En go. Ja, dus we mogen uh, verder gaan, Joop. Ja, alleen uh, uh, PVV sowieso niet. En uh, GBZ die, die houdt toch eventjes een, een vraagtekentje voor. Ja. Maar uh, het, dat van de PVV valt me wel op, want ze hebben het dus kennelijk nauwelijks punten uh, ingediend. Ja, degene degene debat ze hebben ingediend, dat is wel opgenomen. En dat vind ik ja, is een beetje raar natuurlijk. Hè? En waarom protesteren ze dan nu? Zal maar, zal jij het, kan jij het uitleggen? Nee, ik kan het niet uitleggen. Nee, ik, kan het niet uitleggen. Nee, ik ook niet. <tus> te, maar goed, uh, het is op dit moment niet anders. Uh, een grote meerderheid, uh, met andere woorden, uh, 14 van de 17 zetels ja. stemmen zijn voor dit het programma. Het programma. Ik, ik, niet een beetje, ik hou niet zo van die term go or no go. Nee, maar ze ondersteunen die veertien raadsleden. Doorgaan of niet, waarom niet in het Nederlands? Ja, ja. Op. Maar ja. ze ondersteunen dit raadsprogramma. Ja. Wat, wat je wel zo ziet is dat wat ook in de verkiezingsdebatten naar voren kwam. De, jongens, we gaan samenwerken. Dat dit in één keer heel sterk naar voren komt. En ik denk ja. dat dat voor Zandvoort heel goed is. En dat inderdaad, dat, dat, dat merkt Van Dam ook op. Het is een historisch moment. Ja, ja. absoluut. Echt in het verleden in Zandvoort eigenlijk nooit verwacht. Nee. Zandvoort is af en toe heel moeilijk. <laughs> maar... Af en toe. <laughs> <laughs> maar dit is toch wel heel opvallend. Ja, zeker. zeker We gaan zeker. Weer verder luisteren. Uh, ik heb het al vaker geprobeerd los te krijgen bij mijn collega's. Om te horen aan welke variant uh, hun denken... Ik heb een aantal motivaties om voor variant 1 te zijn. We zijn dan uh, eindelijk een keer echt duaal bezig. Dat is best wel leuk na 16 jaar. Wat voor ons heel erg telt, is dat je een aantal dingen. We zijn nu bezig met de varianten voor het college. Om te vormen, ja. Ja. En, uh, Interessant welke variant er uh, wordt gekozen. Ja, nou ja, er kan er maar eentje zijn, volgens mij. We wachten af. Maar dat zien we straks al. Ja. Je hebt dan ook geen dichte deurgevoel meer. Die heb ik in de oppositie heel vaak gehad: het dichte de deurgevoel. Je kan roepen wat je wil, maar ach, die meerderheid die heeft toch al een besluit genomen, dus dat heeft geen enkele zin. Je hebt dan ook geen achterstand in informatie meer. En partijen die een wethouder leveren... die zullen dan niet beter of meer of eerder geïnformeerd worden... dan partijen die geen wethouder hebben geleverd. Maar wat vooral voor ons het grootste belang is... om te kiezen voor optie 1, is namelijk wat in het volwoord staat... we willen een betrouwbaar en stabiel bestuur. Er staat nog meer in. En als je een stabiel bestuur wil... dan moet je eigenlijk wel gaan zonder coalitievorming. Want waar Zandvoort heel erg goed in is... Dat is namelijk het wegsturen van wethouders. De dus afgelopen periode maar een paar keer gebeurd. De periode daarvoor is het ook wel eens gebeurd. Afgelopen was het natuurlijk wel heel erg hè, met drie wethouders... Op het moment dat je een coalitie vormt en een wethouder weggestuurd wordt, zit je in ene met een minderheid en zal er dus verschuivingen plaats kunnen vinden. Door het vormen van een college zonder coalitie voorkom je dus een heleboel ellende en heb je dus een stabiel bestuur. Kun je eventueel de taken even herverdelen totdat er een wethouder aangetrokken kan worden die de taken kan overnemen. En of die wethouder nou vanuit een politieke partij komt of niet, dat maakt ons niet uit. Het mooiste zou zijn van niet, maar vind maar eens iemand die het wethouderschap wil doen, zonder dat hij lid is van een partij of zonder dat hij in de plaatselijke politiek zich heeft uh, nou ja, beziggehouden. Dat, dat gaat toch moeilijk worden. Dus um, vooral het coalitieloos, dat is voor ons het belangrijkste. Dus variant 1. Dank u wel. Ik, wil, dat had ik, even zeggen. Ik, ik, ik doe weer op dezelfde manier een ronde en vervolgens de gelegenheid om elkaar te reageren. Dat brengt me bij de heer Deen van de PVV. Ja voorzitter dank u wel. Ja gezien uh, ons standpunt in, in, in het raadsprogramma, of raadsbreed gedragen programma lijkt het me niet echt handig om hier en daar nu heftig op in te gaan. Ik sla mijn beurt heel even over nu. Even kijken of ik u toch in het gesprek kan, want er liggen drie varianten. In het voorstel staat ook van stel dat de, de, dat de raad niet met een, met een raadsprogramma zou werken. Uh. Nou, Dan heb ik net al aangegeven dat wij zijn voor een ouderwetse coalitie oppositieverdeling. Oh. Ja. Okay. Dank u wel. Dus dan betekent optie drie als ik hem uh, in termen van dit, nou, de, deze notitie zie. Dat, dat, dat zou kunnen, ja. Ja, ja dank u wel, de heer Deen. kom ik bij D66, de heer Kuipers. Ik weet niet of het voor iedereen even uh, duidelijk is... wat de verschillende varianten zijn waarover we praten. Uh, meneer Deen, die had het denk ik net als laatste over uh, hoofdvariant 3 van u... college op basis van een coalitie met een collegeakkoord... wat zijn voorkeur heeft. Uh, dat is de variant die wij eigenlijk op basis van de brede steun... Uh, voor het raadsprogramma... want als ik zo even vlug tel... dan denk ik dat we tenminste op 14 zetels... voor het raadsprogramma zijn. En het raadsprogramma regelt toch ook wel een hele hoop zaken... Dat voor ons hoofdvariant 3, college op basis van een coalitie met collegeakkoord, dat die afvalt. Dat vinden we niet in lijn met de exercitie die we de afgelopen periode met elkaar hebben bewandeld. Dan blijven we over hoofdvariant 2, een college vanuit collegevormende partijen zonder collegeakkoord. En variant 1, dat is een college zonder coalitie en zonder collegeakkoord. Die beide varianten zijn wat ons betreft theoretisch denkbaar als je kijkt naar het raadsprogramma wat er ligt... Um, wij hebben wel tegen elkaar gezegd dat we, dat we het verstandig zouden vinden uh, om vooralsnog hoofdvariant 2, dat is ook de, als ik het goed gelezen heb, het advies van de informateur uh, aan de hand van het raadsprogramma dat er nu ligt, om dat als voorkeurvariant uit te spreken. Uh, omdat variant 1 ervan uitgaat dat er eigenlijk per definitie op ieder onderwerp uh, geen meerderheid uh, uh, te vormen is, anders dan via de raad. Wij toch ook wel een lichte vrees hebben. In de praktijk zal ook eens moeten blijken of dat terecht is. Maar dat variant 1. Waar dus eigenlijk geen. Um, vorm van een meerderheid. Uh, op voorhand duidelijk is. Maakt dat het college zelf. Het strijdtoneel wordt. Op een hele hoop onderwerpen. En gezien de. ...opdracht die de Raad doorgaans meegeeft... ...aan het college, regel wat wij belangrijk vinden... ...dat wat er in het raadsprogramma staat... ...en ook om in de geest van het raadsprogramma... ...vervolgens naar meerderheden uh, te zoeken... ...wij het wel verstandig vinden... ...als het college bestaat uit... Um, ...een meerderheid van partijen... ...die het raadsprogramma uh, ondersteunt. Dus wat ons betreft gaat de voorkeur uit... ...naar uh, hoofdvariant 2. Ja, dank u wel. Kom ik bij de heer Hendricks, VVD. Ja, dank u voorzitter... Um... Als we het traject dat we nou zien, mevrouw Van der Velde refereerde daaraan aan het traject dat we hebben gehad. Waar we eigenlijk raadsbreed bezig zijn geweest om iedereen punten te laten inbrengen. Eigenlijk met iedereen te praten. Dan is de meest logische vorm daarvan, als je bijna raadsbreed dat akkoord eigenlijk steunt. Dus de meest logische vorm daarop is variant 1. Een uh, niet, bijna, bijna niet-politiek college, eigenlijk een zakencollege. Waar je gewoon zonder politieke binding de meest geschikte wethouder voor de meest geschikte plek vindt. Dat kunnen Zandvoorters zijn die na een leven als ondernemer wethouder willen worden. Dat kunnen bestuurders uit andere gemeenten zijn die keer in Zandvoort willen proberen. Dat kunnen de, gewoon de meest geschikte personen voor de meest geschikte uh, plek zijn. Dan heb je namelijk gerealiseerd dat je niet een automatische binding met de Zandvoortse politieke partijen hebt. Waarmee je echt, wat mevrouw Van der Veldt ook al zegt, het dualisme echt in praktijk kunt gaan brengen. Dat is onze uh, uh, eerste keuze en dat sluit ook aan bij, uh, bij uw advies eigenlijk. En ik zou me ook bij dat advies aan willen sluiten. Want wat u adviseert is, eh, als die hoofdvariant 1 past bij de Raad en de politieke verhoudingen van Zandvoort, als dat zo is, probeer dan op die basis een college te vormen. Ik constateer het succes wat we hebben gehad om met een raadsbreed programma uit te komen, dat zo'n variant ook past bij de Zandvoortse politieke cultuur. We hadden het de afgelopen twintig jaar misschien niet vaak verwacht, maar ik denk dat we inmiddels kunnen zeggen dat dat er gewoon bij past. Dus daarom sluit ik me volmondig bij uw advies aan. Dank u wel. De heer Berendsen, OPZ. Dank u wel, voorzitter. Als wij de drie varianten bekijken, dan valt variant drie in eerste instantie voor ons af. Dat zal volstrekt duidelijk zijn. Want eh, het teruggaan, of liever gezegd het, het vormen van een college op basis van een coalitie... is in feite het terugstappen naar het oude model. En dan kun je je afvragen van is deze hele exercitie dan nog wel nuttig geweest... Dus wat dat betreft is die keuze in ieder geval duidelijk. Eh, variant 3 valt wat het ons betreft af. Variant 1 zou op zichzelf een hele goede variant kunnen zijn. Eh, zij het niet dat wij vinden van dat wij met dit hele proces wat we nu al eh, in gang hebben gezet... al een hele forse stap gemaakt hebben. En wij vragen ons af of het nou op dit moment het moment is om zeg maar, die variant 1 verder uit te diepen dat is een hele doelbewuste keuze geweest. Ik vind in een aantal argumenten, dus zeg maar, wij kiezen heel duidelijk voor hoofdvariant 2, en de argumenten die ik nu van verschillende kanten hoor om variant 1 te vinden, die, die deel ik niet helemaal. Want ik vind wel dat in hoofdvariant 2 in principe er voldoende waarborgen zitten voor een duale, Benadering. En Ik geloof ook dat dat uh, belangrijk is en ik geloof ook dat je dat vertrouwen aan elkaar wat uit moet spreken um, naar de partijen en zeg maar um, de partijen die straks het college vormen en dus we praten niet over een coalitie, maar we praten over een college wat um, als basis heeft het raadsprogramma en de uitvoering van het raadsprogramma. Um, wat ik daar wel aan toe wil voegen, dat we, wat wij wel er